Innal hamdalillah inahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya Wa washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd khani inshallah fader met de sira lesse en we zeggen de vorige keer dat de profeet vrede zij met hem opsteeg naar zijn Heer. En toen hij voorbij Musa alayhi salam kwam, moest Musa alayhi salam huilen. En we hebben gezegd: dit heeft niks te maken met het gegeven dat Moa wellicht jaloers was op Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Musa alayhi salam huilde omdat hij treurde. Om alle beloningen die hij misliep. Musa alayhi salam, en hieruit blijkt dat hij Mohammed helemaal niet afgunstig gezind was. Wanneer Mohammed sallallahu alayhi opdracht krijgt van zijn Heer om zijn omma vijftig gebeden per dag op te leggen. Toen heeft Musa alayhi salam de profeet geadviseerd om terug te keren. Terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala en om mindering te vragen. Dus terug te keren en om vermindering te vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij had per slot, dus Moes Salam, de kinderen van Israël meegemaakt. En hij heeft ervaren hoe lastig de mensen kunnen zijn als het gaat om het navolgen van de verplichtingen. En de profeet sallallahu alayhi wasallam. die zegt op die bewuste avond, het volgende. Als hij naar zijn Heer opstijgt, dan zegt hij sallallahu alayhi wasallam, ineens verscheen voor mij sidratul muntaha. Sidratul muntaha. En dat is eigenlijk een boom, waarvan de vruchten, zoals vermeld staat in een overlevering, een boom, waarvan de vruchten... Op kruiken lijken. Ze lijken op kruiken. En waarvan de bladeren iets hebben van olifantoren. Dus hij bereikt op een bepaald moment Sidratul Muntah. Jibril op dat moment zei tegen de profeet, vrede zij met hem. Dit is Sidratul Muntah. En het woord Muntah betekent daar waar een einde komt. Daar waar een einde komt. Dus Jibril die zei, dit is Sidratul Muntaha. Daar waar een einde komt, en het wordt zo genoemd, omdat niemand deze voorbij komt. Niemand kan deze boom voorbij komen. Tot hier en niet verder. Nog een vooraanstaande engel, zoals Jibril alayhisselaam. Nog een profeet. Met uitzondering van Mohammed, sallallahu Dus de enige uitzondering is Mohammed Sallallahu alayhi wasallam. Niemand komt voorbij aan deze boom. Behalve Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam. Imam. Al Nawawi rahmatullahi alayhi Heeft gezegd. De kennis van de engelen. Grenst bij Sidratul Muntaha. Toen de profeet vrede zei met hem. Sidratul Muntaha. Zag. Kon hij deze niet eens beschrijven. Hij zei zelfs. Toen Sidratul Muntaha. Door Allah bedekt werd, werd het voor een ieder onmogelijk gemaakt om haar schoonheid te beschrijven. De profeet sallallahu alayhi wasallam vertelt verder. En hij zegt, dus op die bewuste avond. Daar zag ik vier rivieren, zei hij. Vier rivieren. Twee waren verborgen en twee waren zichtbaar. De profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg vervolgens aan Jibril, wat zijn dat voor rivieren? Jibreel salam antwoordde, de twee verborgen rivieren, zijn twee rivieren die zich in het paradijs bevinden. En de andere twee zijn de Eufraat en de Nij. De Eufraat en de Nij. El imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi die zegt, de Eufraat en de Nij ontspringen oorspronkelijk ...uit het paradijs. Daarna steeg de profeet sallallahu alayhi wasallam ...naar el beit al ma'moor. El beit al ma'moor... ...deze wordt dagelijks... ...door 70.000 engelen... ...bezocht. En daar werd de profeet sallallahu alayhi wasallam ...een beker gebracht. Gevuld met alcohol... ...en een beker... ...gevuld met honing... ...en een beker... ...gevuld met melk... Dus drie bekers kreeg hij. Kreeg hij. Alayhi Hem werd gevraagd. één te kiezen. Hij moest één kiezen. Dus hij koos voor de beker. Met melk. En dronk daaruit. Sallallahu alayhi wasallam. Jibril alayhi salam zei. Dit staat. Voor de fitra. Dus de beker die jij hebt gedronken. Staat voor de fitra. Waar Jij. En je umma eraan zullen houden. De fitra dus. En de fitra natuurlijk is de islam. Zoals de profeet in een andere overlevering te kennen geeft. Kullu mawluudin yuladu ala fitrah. Iedere pasgeborene komt ter wereld in een staat van fitra, Volgens de natuurlijke aanleg. Namelijk de islam. Het zijn zijn ouders die van hem een jood maken. Die van hem een christen maken en die van hem een vuur aanbidder maken. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat hem het gebed als plicht werd opgelegd. Dus hij kreeg opdracht van zijn heer om de mensen de plicht van het gebed op te leggen. De wijze waarop het gebed hier als plicht wordt opgelegd duidt aan op de grootsheid van het gebed. Het gebed wordt namelijk tijdens deze nacht verplicht gesteld, zonder tussenkomst van Jibril a.s. Terwijl de andere voorschriften die Mohammed, vrede zij met hem, van zijn Heer ontving, dat was allemaal op aarde. En het was met tussenkomst van Jibril alayhisselam. Maar het gebed, Allah subhanahu wa ta'ala achter het nodig om Mohammed naar hem te laten komen. En hem vervolgens op de hoogte te stellen van de verplichting van het gebed. En waar? Boven, zevende hemel. Nadat de profeet alayhi wa sallam, deze, je kunt zeggen, zielsverheffende reis achter de rug had, keerde hij terug naar Masjid al-Haram. En ging hij nabij Mekka zitten, terwijl hij vervuld was met verdriet. Op dat moment kwam de vijand van Allah, Abu Jahl, en vroeg hij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, op een spottende wijze, heb jij niets te melden? Is er iets nieuws? Waarna de profeet zei, oh jawel, vervolgens vroeg Abu Jahl, wat heb je ons dan precies te vertellen? De profeet zei, ik heb vannacht een reis meegemaakt naar Magdis. Abu Jahl die zei direct hierop, en na dit allemaal te hebben meegemaakt, ben je nu gewoon weer terug in ons midden. Je bent naar Beit is gegaan. En nu zit je gewoon weer hier. En hij voegde daaraan toe, als ik jouw mensen verzamel. Ik laat een groepje mensen komen, de mensen van Corijs. Durf je hen nog steeds datgene te vertellen wat jij mij reeds hebt verteld? Waarop de profeet zei natuurlijk. Want iemand die de waarheid vertelt, hoeft zich daarvoor niet te schamen. Dit is mij overkomen. Klaar. Natuurlijk als je het bekijkt vanuit een menselijk perspectief dan kun je zeggen van het is onmogelijk. Maar als je bedenkt dat degene die het mogelijk heeft gemaakt, Allah subhanahu wa ta'ala is, dan is alles mogelijk. Dus hij zei: "Tuurlijk doe ik dat." Daarna liet Abu Jahl iedereen bij elkaar komen. Toen iedereen zich had verzameld, zei Abu Jahl: "O Mohammed, Herhaal datgene wat je mij zojuist hebt verteld. Waarna de profeet, de mensen die zich hadden verzameld, alles opnieuw vertelde. Over zijn reis naar Betel Maqdis, over zijn opstijgen naar de hemel en ga zo maar door. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, heeft gezegd, Na dit te hebben gehoord, begon een deel van de mensen met hun handen te klappen. Terwijl een ander deel hun handen boven hun hoofd te plaatste van verbazing en ongeloof. Zo konden het niet geloven wat zij allemaal te horen kregen. En terwijl dit aanleiding was voor sommigen van hun om nog meer in hun ongeloof verzeld te raken. Voor anderen was het juist aanleiding om meer geloof te krijgen. Een voorbeeld van een persoon wiens iman steeg was uiteraard Abu Bakr radhiyallahu anhu. Na het horen van dit verhaal zei hij toen Quraysh bij hem aanklopte met de vraag heb jij gehoord wat je vriend aan het vertellen is? Weet je wat hij zei? Hij zei bij Allah Als Mohammed vrede zij met hem dit heeft gezegd dan heeft hij de waarheid gesproken. Hij heeft nood en ten nimmer getwijfeld aan de waarachtigheid van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En zo dient een ware gelovige te zijn. Als Mohammed dit heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Zodra de profeet wasallam, iets vertelde, dan was het voor Abu Bakr een overbodige zaak om dit nog eens na te trekken. Was niet nodig. Want hij geloofde onmiddellijk in de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zijn geloof in Mohammed sallallahu alayhi wasallam, was vanaf dag 1 ontzettend sterk. En hij heeft nooit aan hem getwijfeld. Nood aan zijn boodschap getwijfeld. Hij was degene die in de profeet geloofde toen iedereen de profeet verlogende. Hij was degene die de profeet al zijn bezit Aanbood toen iedereen hem de rug toekeerde hij zette zelfs zijn eigen leven op het spel toen een aantal van de moucherikien, de profeet vrede zijn met hem, dreigden te vermoorden, nooit heeft Abu Bakr radiyallahu anhu getwijfeld aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. toen Qoreish beste broeders en zusters om bewijzen vroeg bewijzen wat betreft de reis die de profeet zou hebben gemaakt naar Bait el -Maqdis. Ze waren nog steeds niet overtuigd. Dus ze wilden bewijzen zien. Vertelde hij sallallahu alayhi wa Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam, Dat hun karavane. Handels Onderweg hier naartoe waren. En hij beschreef deze dan ook. Hoe ze eruit zagen. Toen vroegen zij hem daarna om Magdis te beschrijven. En zij wisten natuurlijk dat de profeet Vrede zei met hem, deze nog nooit eerder heeft gezien. Hij was daar nog nooit eerder geweest. Hoe zou hij dan in staat zijn om deze te beschrijven? Voor ons is het bijna onmogelijk om te weten hoeveel ramen jouw gebedsruimte ...heeft, dat kun je niet. Hoeveel ramen, zelfs hoeveel ramen... ...als ik je nu zou vragen, zonder te kijken... ...hoeveel ramen heeft deze moskee... ...dan kun je dat niet vertellen. Zelfs hoeveel deuren wordt lastig. Laat staan als ik jou ga vragen... ...om zaken die nog specifieker zijn. Dat lukt je niet. En dit ondanks natuurlijk de dagelijkse bezoeken... ...die wij naar onze moskeeën brengen. En toch zou je dat niet kunnen. Wat ik hiermee wil zeggen... ...is dat het eigenlijk onmogelijk is... ...voor Mohammed... Sallallahu alayhi wa Om een nauwkeurige beschrijving te geven. Van Beit al maqdis En daarom zegt de profeet. Vrede zij met hem. Ik werd overmand. Door verdriet. Nadat zij mij deze vraag stelde. Maar de profeet. Sallallahu alayhi Wasallam, Die ten alle tijden gesteund wordt. Door zijn heer. Die zegt. Dat Allah subhanahu wa ta'ala. Op dat moment. Het beeld. Van Machdis voor het huis van Aqim plaatste. Hij plaatste het beeld van Betelmaqdis voor zijn ogen. Hij kon er zo naar kijken. Zodat hij alles met precisie kon aangeven. Ik wil het voor vandaag hierbij laten. Subhanakallahum wa bihamdik. ashhadu ilaha illa ant. Astaghfiruka wa ilayk.